Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Huk met het NOS journaal. Het is druk bij sporthallen, evenementenhallen en andere zalen... waar kinderen sinds vanochtend een griepprik krijgen. Voor zover bekend verloopt de inentingscampagne... tegen de Mexicaanse griep tot nu toe soepel... Op 250 plaatsen in het land zijn teams van GGD-medewerkers bezig om kinderen de griepprik te geven. Veel gemeenten zetten extra openbaar vervoer in. In het hele land worden deze week 830.000 kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar gevaccineerd. Daarnaast krijgen gezinsleden van baby's jonger dan zes maanden inenting. Over drie weken wordt alles herhaald, want dan moet iedereen de tweede griepprik halen. Een overheidscampagne tegen huiselijk geweld richt zich dit jaar voor het eerst ook op de daders. Het doel is om niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders aan te zetten tot het zoeken van hulp. De komende weken zijn onder meer radiospotjes te horen waarin plegers van huiselijk geweld aan het woord komen. Het is het derde jaar op rij dat de overheid een campagne houdt tegen huiselijk geweld. Tot en met 20 december worden RTV en radiospotjes uitgezonden. De politie krijgt jaarlijks meer dan 60.000 meldingen over huiselijk geweld. Burgemeester Kroon van Urk vraagt mensen om niet te speculeren over de dood van de 14-jarige jongen Dirk Post. Zijn lichaam werd vrijdag in een bos bij Urk gevonden. Drie jongens uit het dorp zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. In de media zijn berichten verschenen dat Dirk Post is vermoord vanwege een ruzie om meisje. De burgemeester wil daar niet op ingaan. Hij zegt dat er in de loop van de week mededelingen komen van justitie en politie. En vraagt mensen om tot die tijd terughoudend te zijn. Morgen wordt er aan het eind van de middag een stille tocht gehouden. Het weer, bewolking en geruimdheid regen. Regionaal valt er 15 tot 30 mm, Dwaait stevig vanuit het zuidwesten. Langs de kust en in Limburg is de wind hard. In Zeeland kan het even stormen. Het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Dit was het...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 4. Welkom bij Delen. laat ze snel over naar uh, Joop Ress. Joop, heb je weer nieuws? Ja, twee doelpunten zelfs. Eentje voor Voorland. Een schitterende goal, werkelijk. Bijna vanaf de achterlijn. Krijgt hij toch nog in de korte hoek. En dat was echt een beauty. En zojuist, want uh, Voorland moet nu nog aftrappen, is het opnieuw Michel Daan. die Zandvoort weer op twee punten voorsprong zit. Ik heb niet precies gezien hoe het kon gaan, maar hij krijgt niet nog... ...over de uitkomende keeper heen... ...en Zandvoort leidt met 3-1 hier in de wedstrijd tegen Voorland. Oké, okay, kortom een spannende wedstrijd... ...waar het een en ander gebeurt, Joop. Ja, ja, houd, uh, uh, Nu krijgt uh, Voorland een, uh, een vrije schop... ...een meter buiten 16-meter gebied. Ja, gevaarlijke plek natuurlijk. Uh, vet gaat zijn muur goed zetten. Uh, de scheidszetter staat erbij... ...en die, die bal mag niet meer verlegd worden, vindt hij. Gaat negen passen uh, afmeten... En zet dan zijn muur uh, op als. Oh, ik toon wel een hele grote 9 meter die hij doet hoor, hè? Het is meer een meter of 12, denk ik oh, zo ongeveer. Dat vlak van mijn neus. En, uh, maar het is, het is een goede scheidszetter, eerlijk waar. Moet gewoon gezegd worden. Uh, het is een directe vrijenschop, maar hij moet wel even wachten totdat de scheidszetter fluit. <coughs> hij zet even de grensrechter op zijn plaats. Dan gaat hij wel komen. Fluitzi, moet komen nog. Hij nou, wacht nog even af, want er wordt geduwd en getrokken in de muur. En uh, kijk, dat heeft hij gewoon allemaal goed gezien, helemaal geen probleem. En, nou, ja, signaal. Oh, oh, oh, oh. daar heeft voort gaat echt...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 Ja, een minuutje of een kwartiertje gaan ongeveer. Dus uh, we hopen dat het geen 3-2 wordt. Want dan krijg je van die, van die zenuwen. Ja, dan meenemen. krijg je weer van... Uh, we zullen toch niet maar met één punt naar huis gaan of zo. Nee, nee, nee, of met het... helemaal niks. Dat nee. is uh, nog minder. Um, uh, even ja. kijken. Ja, jij had weer uh, wat, wat, wat, wat klaarstaan? Of, uh... Nee, even een vraagje. van uh, Morgen komt hij aan uh, in Salford ja. natuurlijk. De in, te goed heilig man. Ja, maar... Hoe ziet het schema eruit, uh, Albert-Jan? Ja goed, jij probeert we net uit te leggen. Gewoon om 12 uur komt hij aan op het strand.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 En dat zal ongeveer om kwart voor één zijn. Ja, klopt. En het alles natuurlijk live te volgen bij CFM op zondag. Where else? Ja, software He? op zondag. Van, ja. 12 Van 12 tot 2. Van tot Wij gaan het via de radio live volgen. En uh, dan nadat hij door de burgemeester is welkom geheten gaat hij door naar de sporthal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 28? Ergens eind 20 of zo. Ja. Nou ja, nou, het is nog een jonge god hoor. Dus, uh, okay, maar nou. in ieder geval, Daan nogmaals, van nou, harte gefeliciteerd. gefeliciteerd. Namens al je vrienden en collega's Als van uh, CFM. CFM. En deze plaat eruit speciaal voor jou. Steven Wonder en happy birthday! Zo doen we dat uiteraard bij Cfp, Zo wordt Een jarige collega van harte nogmaals uh, Daan. Zou u het midden aan het werkoverleg komen, denk je? Uh, ik, ik heb geen idee. Ik denk het wel hoor. Ik, hoop ik denk het wel, wel dat worden. hij komt. Ja, wel. Joop. Jop jop jop, ben je daar. Ja, ja, ja, ja ik ben. Ja, ben Oké. Okay. De pleister ik niet. <laughs> nee is goed. Zandvoort ja, uh, heeft het moeilijk, jongens. We zitten echt in de slotfase. Alles wat, uh, wat voorland uh, is, dat, uh, dat probeert natuurlijk uh, nog eventjes proberen toch om het nog aansluiten te krijgen. Lukt niet echt. Zandvoort uh, veel met mannenmacht, krijgt daar ook uh, een beetje een beetje ja ongelukkig uh, ook. Uh, Buitenspel weer voor Zandvoort, maakt niet uit, dat is allemaal tijd. Ik heb geen idee hoe lang die scheidsrechter gaat gaan bijtellen, want ik heb het al lang altijd. Hey, uh, hij laat nog eventjes doorgaan, het begint soms volgens hem aan de een klein beetje donker te worden hier al. Maar dat uh, heeft niet alleen uh, uh, Zandvoort last van Vorland natuurlijk ook. Voorland weer een aanval.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 Hey, kijk, nog steeds hij is op zijn klop die schijf zitten. Laat me spelen, laat me spelen. Ja, bal is genomen. Komt voor ons weer, of weliswaar op hun eigen helft. Dus probeer zo ver mogelijk vooruit te verdedigen. Zandvoort, komt weer een diepe bal.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 Uh, voorland ter hoogte van de 16 meter lijn van Zandvoort gaat wel komen. Nummer 19, invaller van Voorland Hij Ka kan niet uh, goed pasen. En hier is het buitenspel, <lacht> buitenspel. en dan maakt hij hem weer heel erg boos Want dat heeft hij al een paar keer gehad. Zandvoort mag die bal weer in het spel brengen en nog steeds laat hij doorspelen. Kijk nu op zijn klokje, maar geeft niet aan hoe lang nog. Dat hoeft hij ook niet natuurlijk, dat is ja helemaal voor hemzelf. En Bodevet moet er gaan opschieten, anders kan hij nog een kaart krijgen. Ook, ja, daar komt hij aan, ver weg, af in de middellijn richting Michel de Haan. De Haan kan er niet bijkomen. komen, het dus strekken van de Haan. Voorland mag weer een vrije schot nemen op hun eigen, eigen gebied. De bal lag hij stil, mag doorgaan van de zetten. oké. Okay. Nou, als dat mag, dan mag bijna alles eigenlijk. Voorland in de aanval, op de helft van Zandvoort. Goed verdedigd daar door Bascalus, van overeind. Die ging over zijn been heen, daar maakt hij tijd, er was geen overtreding, inworp. En dat is Voorland die toch weer balbezit heeft. Dan gaat er weer eentje liggen. En weer een vijf schop voor Voorland. En zo gaan we maar lekker door. De bal is genomen. En we naar de andere kant van het veld. Nu aan de linkerkant van Zandvoort. Hier ziet Aarissen daar. Dan is hij sneller. Nee, hij is niet sneller. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. Zandvoort mag erin gooien. Bij de duk hout van Voorland. En dat gaat hier het Aarissen doen. Aarissen heeft natuurlijk geen Haars uiteraard. Grote Martijn Paap. Paap die heel even eruit is geweest met de hoofdrond, Maar nu weer terug is. Zandvoort heeft dus heel even met tien man gespeeld. En Voorland heeft weer de bal te pakken. Goed trek van het paaltje van de oort. Trek daar aan bij aan het shirtje waarschijnlijk van de terugspeler van Voorland. En weer een vrije schot voor Voorland. Die bal gaat natuurlijk een 16 meter gebied in. Weggekocht door Bas Kalas. Kalas, Jan Sonneveld. Jan Sonneveld. Heeft hij die bal nog? Dat doet het heel slim. Dat doet het heel slim. Hij heeft nog steeds in het bal bezit. Geeft die bal diep. Maar daar is niet onverstand voor Die erop kan lopen. En de keeper van Voorland kan die bal rustig weer oppakken. En nog een keer in de spel brengen. Pardon, hoge bal, is niet al te ver. Net op de middenlijn van Zandvoort is het uh, Ronald Kalis die de bal kan wegwerken. Via Remco Rondij, nee, u hoeft hem niet aan te raken. Want daar is het uh, de keeper van Zandvoort die de bal weer in het spel gaat brengen. Heel ver weggestopt, maar die gaat over de zijlijn. Daar heeft hij wel eens middels, van die afzwaaiers. Maar hij is heel ver weg. En uh, die schijnt zit er laat, voorhand nog steeds. Die bal weer innemen. Ik heb nu al een minuut of zeven denk ik, misschien wel acht de zure tijd, Het zou kunnen, maar ik vind het rijkelijk veel. Uh, nog een keer voorland. Op eigen helft nu probeert ze die bal naar, naar voren te krijgen. Via de linkerkant van Zalzen, weer teruggespeeld. En daar is het Michel de Haan die erin gaat komen. Er wordt daar expres iemand aan zijn shirt getrokken. En daar moet een gele kaart voor komen, schrijfzetter. Ik weet niet of hij het gaat doen. Ik denk het niet. Nee, hij laat gewoon de kaart een zakken. Maar in principe is hij een shirtje trekken. Is een gele kaart. Dat gebeurt nu niet. Hij laat Zandvoort de vrije schot nemen. Natuurlijk staat Jan van der Veld erachter. En het komt het dwingende fluitje van, kom op, dat moet gaan gebeuren. Zonder wacht en wacht en wacht en is nu genomen. Via Michel de Haan naar Jan Zonneveld, terug naar de Haan. En die gaat daar een beetje pingelen aan de zijkant en raakt de bal kwijt. Zandvoort mag gaan ingooien. Zandvoort ingooien ter hoogte van 16 meter lijn van het Voorland. En dat... Uh...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 Maar nog steeds Zandvoort in bal bezit. Patrick van der Oort naar Martijn Paap. Paap. Paap, een mooie hoge bal. daar kan De Haan niet bij komen. De keeper van voorhoofd pakt die bal en struikelt over De Haan. Kunnen ze niks aan doen, niks aan de hand. De bal wordt nog steeds gespeeld, want die bal is nu weer bij Zandvoort. Zo. Paul van der Oort laat ze wegzetten daar. Vrij stop voor Zandvoort. De hoogte van de middellijn. En ik, ik, ja, ik denk dat het nou toch een keertje moet gaan gebeuren, schrijf zitten, Want je bent nu al tien minuten bezig. In de tijd. En dat lijkt me rijkelijk veel. Remco Ronde. Naar nou, Van der Komt er niet aan. Het is weer Voorland die kan overnemen. En dat is een clutch daar. En die komt eruit. Uh, dat is uh, Voorland. Voorland kan gaan bouwen aan een afval. Door een de Paas kan kan de Kalers die bal gewoon wegwerken. En het is het weer de bal op de helft. En dit is eindelijk het signaal. Eindelijk. Zo hey. pakt weer eens drie punten. Dat is een lange tijd geleden en gaat goede zaken doen als uh, bijvoorbeeld sok verloren is van uh, CSW en dat horen uh, dat we straks pas. Ja, eindelijk weer eens goede, goede berichten voor uh, SWZ. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Uiteraard. Nou, tien minuten blessure tijd. Ja, ja, kan... ja, zeker. Zo hé. Hey. Ik denk, hij laat gewoon tot vijf uur doorspelen en hebben we een beetje programmavulling. Hé hey, Jaap, dankjewel. Hè. Fijn weekend. Oké, okay. dat was jouw Fresse. Eindelijk weer eens een winst voor SWS Alvoiten. Zo horen we het natuurlijk graag. Volgens mij is er weer even tijd voor wat muziek. Lekkere muziek op de zaterdagmiddag van CFM. You're the young, Louie, in the news. And happy to be stuck with you. Ja, mooi plaat trouwens, Albert-Jan. goede keuze, goede keuze. Ja, af en toe, af en toe. Ja, ja, ja. Nee, waar je mee omgaat, word je meebesmet. Hè? Dat zullen we Goed. Uh, we hebben Bart Schuitenmaker in de studio. Goedemiddag, Bart. Goedemiddag, Bart. heren. Goedemiddag. Um...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 Pieter nog even voorbij komen oh, oh, tijdens de Amsterdamse vertel, Middag. Vertel, vertel. dus uh, Waarschijnlijk zit er voor iedereen wel een presentje in, in het wapen. Dus uh, dat gaat wel goed komen denk ik met die zend. Die Hoel, ja, die ja, krijgt het druk morgen. Zo, ja, die heeft uh, het zweet op zijn voorhoofd. Nou, ja. moet je we maar maar ook werken we morgen, ja, die zend. Hé hey Bart, uh, hoe laat uh, begint het feest morgen? Vanaf uh, drie uur hebben we Amsterdamse muziek en gezellige Amsterdamse hapjes. En heel Zandvoort is van harte welkom. Nou, we gaan nog vast een beetje in de sfeer komen met Johnny Jordaan. Je noemt hem al. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. De zaad nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. So long the way you'll the bread Kano, de de witte spul, je van me cadeau. Maar ook die Dinsche aquaties, die drink ik van de leven niet. Ik laat hem elkaar, je en wat zo op dat oog in het een zie, het dan en het en het de dat gaat er Ze zijn niet sterk. Ze beweren in deze liefde, is om te gillen. Dat een Jordaan er altijd bent. Ze mogen dan maar zeggen wat ze willen. De jordanese, die jordanese zijn een volk met gelijk. Voor de ramen staan en de Amsterdamse uur wordt zolang de leeuwel in de breidpot staat. Nou, ik ben helemaal in de stemming hoor, voor morgenmiddag gaat het helemaal goed komen.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 not you.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 Dat staat uh, als een paal boven water, toch Roy? Ja, zeker wel.